In het centrum zijn zeker drie explosies gehoord. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De spanningen zijn de laatste tijd flink opgelopen en Israël verwacht een Iraanse tegenaanval. Zeker 25.000 zwangere vrouwen worden de dupe van het kabinetsplan om bij een uitkering het maximum dagloon te verlagen. Dat zegt vakbond CNV na onderzoek. Vrouwen krijgen tijdens hun zwangerschapsverlof geen 100, maar 90 of 80 procent van hun loon doorbetaald. Het VNV spreekt van een forse bevalboete van het kabinet Jetten. Geert Wilders wilde vorig jaar onder de verkiezingsdebatten uit... omdat hij er geen zin in had. Dat haalt de Volkskrant uit appjes tussen Wilders... en de later opgestapte PVV en Marcus Sauer. Wilders gaf hem opdracht een list te verzinnen. Uiteindelijk werd naar buiten gebracht dat Wilders niet kwam... vanwege dreigingen vanuit België. En honderden halsbandparkieten zitten de verbouwing van het binnenhof in Den Haag dwars... Volgens Omroep West knagen ze aan pasgeverfde kozijnen en dakranden... maar ook aan de kabels van een hijskraan, wat het nodige gevaar oplevert. Om de parkieten weg te jagen laten ze nu een valk op het binnenhof rondvliegen. En dat het weer, van weer online. Het is bewolkt met steeds meer buien, maar tussendoor is er ook af en toe zon. Het wordt 9 tot 12 graden en vooral langs de kust waait het stevig. En tot zover het ANP-nieuws verkeersinformatie dan door Flitmeister. Er is één file gemeld in het land. Die staat op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Tussen Beek en Duitsland. Drie minuten vertraging. En er zijn flitsers gezien op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bij 100.4. De andere kant op op de A2 van Utrecht naar Den Bosch dus bij 94.2. En een controle op de A7 drachten richting Heerenveen 155.5. Morgen. Het is 1 minuut over 8. Dit is de ochtendshow van het weekend op Q... met Damiano David nu op de radio. Talk to me! David Guetta en Sia, beautiful people. Als ik morgen op dit tijdstip iets minder fris en fruitig klink dan vandaag... dan kan dat kloppen. Dat zal ik je nu alvast voor waarschuwen. Ik zal je ook vast vertellen hoe dat dan komt. Ik heb vanavond een feestje. En ik zei het eerder vanochtend ook al. Mijn bekker gaat in het weekend om tien over vier. Dus nou, meestal sla ik eigenlijk alles over in het weekend. Maar vanavond heb ik een verjaardag die ik echt niet wilde skippen. Want vanavond... Uh, viert een van mijn beste vrienden zijn verjaardag, Wesley. En Wesley staat bekend om zijn epische verkleedfeesten. Hij heeft ieder jaar een ander thema waar je dan echt aan moet houden. Daar is hij heel streng in. En omdat hij zo streng is, doet iedereen het ook altijd supergoed. En dat is echt zo hilarisch. Zo hebben we ooit een Disneyfeest gehad. Waarbij de gast hier zelf zo'n gigantisch Donald Duck-pak had gehuurd. Zoals ook rondlopen in Disneyland, weet je wel. Ja, hij kon zelfs nauwelijks de deuren in huis doorkomen. Want zo groot was dat pak. We hebben een keer een smurfen thema gehad. Mensen waren letterlijk van top tot teen blauw geschminkt. Bejaarden. Dat was ook wel echt een van mijn favoriete jaren, denk ik. Waren we allemaal als opa's en oma's. Ik had van die orthopedische schoenen aangetrokken. Had ik van iemand geleend. Ik had krilspeelden in mijn haar met een hoofddoekje eroverheen. Nou, vanavond is het thema de beginletter van je eigen naam. Dus je moet als een herkenbaar karakter of persoon. met in mijn geval de letter J. Ik dacht als eerste: dat ik ga als Jezus. Ik vond het wel makkelijk. Ik dacht: ik hoop gewoon een of andere grote laken met een kringloop. met een gat erin. en dat doe doek over mijn hoofd. en dan, nou ja. een kroontje op mijn hoofd misschien. ben je al snel Jezus. Maar ik dacht: nee, het moet beter, het moet grappiger. Uh, dus nu ga ik uiteindelijk als um, uh, een vriend van ons... Jordi Warners. Ja, misschien ken je hem. Hij is ook uh, ooit DJ bij uh, Q-Music geweest. En ja, eigenlijk is dit natuurlijk nog geheim. Maar ik ga er even vanuit dat er iemand uit mijn vriendengroep... op dit moment naar Q-Music luistert. Uh, dus uh, ja, ik ga als Jordi. <lacht> ik weet niet of je hem een beetje kent, maar uh, ik trek hem... Uh, ik doe een blonde pruikdoek op. Jordi heeft een hond... Dus ik heb een hondje bij de kringloop gekocht. Die ik dan, een nephondje die ik achter me aansleep. Nou, het is allemaal een beetje inside joke. oh ja, Van die tattoos doe ik ook op mijn armen ook. Maar ik vind het wel grappig om het hier op de radio nog even over te hebben. Hoe zou jij verkleed gaan in dit geval? Dus app even naar de Q-app. Hoe, hoe je heet. En als wie je dan verkleed zou gaan. Als je dus als iemand met dezelfde beginletter als jouw naam moest gaan. Q -music, maximum. Yes. Q better with you.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 Q-Music met Het Midden, maar ze zong niet alleen. Nee, er was samen met... Q-Music presents... Hoi, ik ben Pommelien Thijs. Pommelien Thijs. Ja, en daar hebben wij tickets voor liggen. Stom toevallig. 7 november staat ze in de Ziggo Dome. Jij kunt erbij zijn. Als je ze juist hebt geappt, dan gaat misschien nu jouw telefoon over. Dan zou ik zeker opnemen, want dan ben je erbij. 7 november in de Ziggo Dome. Het hele weekend geven we daar nog kaarten voor weg bij q Men. Met Wendy. Hey, Wendy met Jorien Q Music. Hoi. Hallo. Nou, ik hoef die nog heel spannend te maken, of wel? Nee, nee. nee. <lacht> Het mogen duidelijk zijn. Jij gaat daar, yes, Pommelien. thuis. Superleuk, dankjewel. Wie ga je meenemen, weet je dat al? Ja, een vriendin. een van mijn beste vriendinnen, denk ik. Leuk. Nou, dan zou ik die uh, nu heel snel gaan appen als ik jou was. Ja, ga ik doen. Dankjewel. Veel plezier. Dank je, Doei. A minute in the morning, got nothing left to feel.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 going on, all I need is a dream at the end of the day, oh I get tired of seeing, from seeing all that I've known, I'm tired of feeling, I'm feeling nothing at all, I'm tired of dreaming, but it helps me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 every ook zo. Onthoud dat voor vandaag. Yeah. Ik vertelde net over een feestje dat ik vanavond heb, waarbij eh, je verkleed moet gaan als een karakter of een beroemde persoon met de beginletter van je naam. En toen vroeg ik jou, hoe heet jij en hoe zou jij dan verkleed gaan? Ik komen hele leuke dingen binnen. Deze vind ik echt fantastisch. Het was ook leuk voor mij geweest, want het is dezelfde beginletter als ik. Hier had ik niet aan gedacht, maar Jessica zegt, ik zou verkleed gaan als koningin Juliana. Ik ben heel erg koningshuisgek, dus hartelijk leuk gevonden. Femke zegt, nou, misschien dat spreek vonk. Ik kan vast wel een blouse en wat knuffels en nepslangen bij de kringloop vinden. Rianne zegt, uh, ik zou het rood kapje gaan. Stuurt er ook een foto bij van dat ze dat al eerder heeft gedaan. Mooi. Uh, deze is ook heel leuk. Kirsten, Kim Kardashian. Heb ik eindelijk tieten en een reet. Uh, Melanie zegt, mijn voorletters zijn MJ. Dus natuurlijk zou ik gaan als Michael Jackson. Sanne, ja, die staat voor een uitdaging, want haar naam begint met de X. Dus ze zegt, ik denk dat de enige optie zou zijn x men Of iets wat met kerst te maken heeft, x mus ja. Fred, die zegt, ik zal gaan als Fred Flintstone. En Cliff, die komt nog met Corrie Konings. Ja, hé, hey, ik vind het allemaal heel creatief bedacht hoor, leuk. En dan kwam er nog een bericht binnen van Sjoerd, die zei, ik zou als Poetin gaan. Dus ik stuurde hem even terug, hoezo, Poetin, dat is met een P. En zijn voornaam is met een V, en jij heet Sjoerd. Waarop Sjoerd zei... Dan ga ik als sukkel. Q, Q music. music. sound, nature. For me to put your first. And I will call you later. You're easier to play Forget You op Q. Zometeen na half negen ben ik weer heel benieuwd hoe jouw agenda eruit ziet voor vandaag. Weekend inspiratie. En dat vraag ik niet zozeer voor mezelf, maar eigenlijk voor je mede-Q-luisteraar. Voor iedereen die nog geen idee heeft wat hij moet doen deze zaterdag. Misschien kun jij wat inspiratie bieden. Um, dus heb je wel leuke plannen, geef ze dan nu door met een berichtje via de Q-app. Misschien ga je naar een beurs, een rommelmarkt, een festival... dat openbaar toegankelijk is, uh, een open dag bij jou in de buurt. Laat het even weten, dan geef ik zo meteen alle tips door. Voorwaarde is dus dat het openbaar toegankelijk moet zijn. Het liefst ook gratis, maar in ieder geval niet al te duur. Ik ben heel benieuwd naar je plannen.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 Goedemorgen, de dag begint op veel plekken droog, daarbij is het wel bewolkt. Later vandaag buien vanuit het zuidwesten en het wordt 10 tot 12 graden. Morgen krijgen we iets meer zon. q ik verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Er is een ongeval gebeurd op de A1 van Hengelo naar Deventer. Daarom een omleiding ter hoogte van knooppunt Buren. Moet je richting Didam, dan volg je het beste Apeldoorn. Dan ga je over de A1, de A50 en de A12. Er is ook een ongeval gebeurd op de A12. Van Arnhem naar Duitsland. Verkeer richting Enschede en Hengelo. Die volgt het beste Apeldoorn. Dan ga je over de A50 en de A1. Flitsers gezien op de A2. Van Den Bos naar Utrecht bij 100.4. En van Utrecht naar Den Bos. De andere kant op, dus op diezelfde A2 bij 94.2. En de A7. Drachten richting Heerenveen, Opletten bij 155.5. Your Goedemorgen, John Legend. Hoor je meteen na Oppenbach? You with you. Started in my soul with dandelion days So take me to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 Q, you're the love me now. Weekend inspiratie. Nou, er is echt ontzettend veel te doen in het land, zie ik in de Q-app. Laten we er snel doorheen gaan. Uh, Cindy, die tipt in Elton, dat is net over de grens bij Beek, het tulpenweekend. We vieren dan de tulp. Er zijn bijzondere soorten te koop, er staan diverse standhouders... en er zijn steekproducten en gratis koffie, thee en poffertjes. Nou, nee, daarvoor zou ik al kopen... Boekje is onderweg um, naar Venendaal. Die gaat daar met haar foodtruck pizza's bakken op de Happy B-Day. Uh, Melanie die gaat naar een hondenshow in Groningen in de Martinihal. Dat is vandaag en morgen. Nou, misschien nog leuk om te gaan kijken als je van honden houdt. Uh, Michel tipt de Pokémonbeurs. Dat is in Arnhem vandaag. En dit vind ik ook heel grappig. Ik kreeg een appje van uh, Liek. Die zegt: Goedemorgen, Jorien. Morgen vanaf 11 uur is er in Arnhem de Wijvenkraam. Alles waar een vrouw blij van wordt. Tweedehands merkkleding, schoenen tassen en sieraden. Toen dacht ik, hè? Wijvenkraam, is dat echt een ding? Ik wil je het gaan googlen? Jazeker. Uh, ze noemen het zelf een modemarkt met ballen. Een braderie on steroids. Kortom, de stoerste vintage en designmarkt voor vrouwen. Nou, Toen ik eerst hoorde wijvermarkt, dacht ik, nou, daar hoef ik niet naartoe. Maar nu ik het zo lees, denk ik, nou, ik kom ook Arnhem. Uh, en als je denkt, het is bijna maart, maar van die goede voornemens... is er nog heel weinig terechtgekomen... dan zou je ook nog spontaan, spontaan kunnen besluiten om vandaag een run te gaan doen... bij Jos in Kampen. Goedemorgen. Goedemorgen. Want er wordt uh, gerund bij jou in Kampen vandaag. Jazeker, ja. we hebben vanochtend een uh, social run in Kampen in samenwerking met een merk. En uh, ja, dan kunnen we gezellig vijf uh, en tien kilometertjes lopen. Ja. En wat is dan dit idee van een social run? Wat, wat, wat houdt het in? Nou ja, dat het vooral niet gaat om snelheid, maar dat het vooral ah. gaat om gezelligheid. Ja? Dus is gewoon je... een beetje kletsen, nieuwe mensen leren ontmoeten, uh, dat soort dingen. Ja. Oh leuk. Dus je kunt gewoon kletsen een marathon lopen. Nou, dat nou was ja, ja, de marathon <laughs> is misschien net gek, maar uh, nee. nou ja, het is vooral ook een beetje voor lopers die zich willen voorbereiden. Eind maart is dan... Uh, en twee En nou, We lopen een deel van de route lopen we nu om alvast een beetje kennis te maken met de route... voor de mensen die dan nog nooit gelopen hebben. Ja, en, uh, ja, ja precies. Zoals bedacht. Ja. Maar je hoort al, ik, ik, ik, ik sla helemaal aan op het gezellige gedeelte. Hè, dan, ja. Uh, ja. ja, ik ook hoor. <laughs> Oké, okay, vijf of tien kilometer is het vandaag ja. dus. En dat uh, start zo meteen om half tien. Ja, ja, om half tien uh, in de winkelstraat. Dus we starten vanuit mijn uh, ik heb een eigen winkel. En dan we starten vanuit de winkel, zeg maar. Uh, uh, uh, uh, en dan uh, lopen de rondjes uh, door de stad en door de omgeving. Ja. Oké, okay, nou dan kan je dus gewoon nu nog... Je kan gewoon spontaan naartoe komen komen en meegaan. Ja, hoor je hoef je niet op te geven, helemaal niks. Nee, hoor, je bent gewoon vanuit de welkom. Iedereen die zin heeft om mee te lopen is gewoon vanuit de welkom. Dus uh, hartstikke leuk. Ja. En het is dus al over vijftig minuten. Dus uh, ik ja. zou zeggen, oh, met gierende banden naar kampen. Veel plezier daar en succes. Dankjewel, jij ook fijne uitzending. Watching you away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 He is gonna fall and hell. Dichten wij dan nooit hoorde je. Daarvoor Maal Smith, Niall Horan en Drive Safe. Ex-alarmschijf. Ik krijg net een appje van Rita. Ah, die heeft het zwaar. En voor dat soort mensen wil ik er ook gewoon zijn. Dus Rita, your wish is my command. Kom er maar in. Goedemorgen, onderweg naar mijn werk. Uh, wakker worden dat is nog niet helemaal uh, mijn ding. In ieder geval vanmorgen niet. Zou je iets tevens kunnen draaien als je dat een beetje wakker aankomen op mijn werk? Alvast, dankjewel en een hele goede morgen.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 de studio binnengelopen die heel graag iets wil bijdragen aan de weekend inspiratie is dat zo ja je hebt ook nog een tipje toch voor dit weekend wat is mijn tip dan staat in je draaiboek. oh het zijn de landelijke sterrenkijkdagen nou lekker spontaan met je foute been uit bed. moet ik ook zonder draaiboek. Ja, mijn ja. hele leven is gebaseerd op mijn draaiboek. Ik heb een uh, leuke tip, misschien wel leuk. Het ja. zijn de landelijke sterrenkijkdagen. Ach, maar. Ja, dus pak je telescoop er maar bij. Um, vanavond is er trouwens echt ook een planetenparade te zien. Dus dan oh. zie je allemaal planeten. Rond kwart over zes is dat vanavond. Als het niet bewolkt is. Dus ik zoek foute liedjes over het heelal. Of over de ruimte. Oh ja, yeah. oh that, uh, Starships, Nicky Minaj. Leuk. Alles met stars kan natuurlijk. Dus ook stars van uh, Charlie Lono is oh, dat ja. nog gehaald. Ja, ja, ja. Uh, iets over de space. Out of space, The Prodigy. Mm, vet. Uh, leuk, is dus dat is een goeie, hè? Ja, ja leuk. Oké, okay, dus iets met planeten, iets met sterren, het heelal de ruimte, dat soort dingen. Ja. Nu, en het moet fout zijn natuurlijk. Precies. Kun je daar een fout liedje bij, gooi hem dan nu in de app van je music Dit is de Ziggo Dome nu. Maar in november klinkt het zo. Ja!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 Het is weer hamster bij Albert Heijn. Met deze week in de bonus... alle Mentos, Stimrol en Smint, tweede gratis. Boei. Alle Coca-Cola, Fanta en sprite flessen tweede gratis. Lekker hoor! Alle Dr. Utker, Big Americans, ook tweede gratis. Zoei. En alle rand bad- en doucheproducten, ook tweede gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Yes! Hamster! Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.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 De Moo you can't resist. Een nieuw Formule One tijdperk breekt.